Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 4 februari. Later geef ik even een overzichtje van alles wat hier gedurende deze nachtelijke uren de revue gaat passeren. Nu steken we onmiddellijk van wal met een literair getinte vlucht in het verleden. In het tweede deel van het uur de schrijver, dichter en literatuurcriticus Maurits Mok. En we beginnen met Annie Romein Verschoor. Op 4 februari 1895 werd de schrijfster en historica geboren. Ze groeide op in Java en Den Helder. Na haar studie Letteren en Geschiedenis trouwde zij in 1920 met Jan Romein. Voor haar publicaties ontving zij in de loop der jaren diverse prijzen. Begin jaren 70 verscheen Omzien in Verwondering. Dat zijn twee delen met haar herinneringen aan een rijk leven van strijdbaar linkse betrokkenheid en inzet voor de vrouwenemancipatie. Annie Romein Verschoor overleed op 5 februari 1978... een dag na haar 83e verjaardag. We gaan nu terug naar november 1975. Fries de Vries is in gesprek met haar... in een aflevering van De Vrije Gedachte. En Romein Verschoor begint met een, voor mij althans, herkenbare stelling. Ik geloof in het algemeen... Uh, heeft een Nederlander wel iets van een houding van... Uh, dat laat ik me niet zeggen. Annie Romein Verschoor, historica en publiciste... heeft in haar lange leven, samen met haar man Jan Romein zich altijd kritisch opgesteld in de tijd. Vijf jaar geleden keek zij terug in, op haar leven... dat zowel de periode tussen twee wereldoorlogen... als het tijdvak van na 45 omspant. Annie Romein zag niet om in wrok, maar in verwondering. Tachtig jaar jong staat zij midden in de tijd. De vrije gedachte zocht haar op. Ik zou u een vraag willen stellen over de Nederland tussen 20 en 40 en Nederland 45, 75. Ziet u een markant verschil in, in mentaliteit, in saamhorigheidsgevoel, solidariteit? Ja, je zou misschien moeten zeggen... solidariteit van weer andere groepen. Ik denk bijvoorbeeld ten aanzien van wat we dan nu de derde wereld noemen. Ja, op dat punt is er natuurlijk... Maar je moet altijd toch oppassen... dat je je daar niet vergist, omdat de groep die een nieuw idee verkondigt, valt altijd het meeste op. En uh, ik hou niet van dat soort enquêtes van hoe, wat vindt u van... want die zeggen op zichzelf niks natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n idee als... Uh, wij moeten met die derde wereld rekenen... niet alleen omdat we zo liefdadig zijn, maar ook in ons eigen belang toch maar heel oppervlakkig nog eens doorgedrongen. Maar je hoort er veel van, omdat de mensen die zo'n idee zijn toegedaan... die willen het uitdragen. En daar hoor je er veel van. Maar het is natuurlijk maar nog een kleine laag die dat werkelijk begrijpt. Nogthans zijn er, dacht ik, in beide periodes... tussen uh, 2040 en 45-75 mensen die het revolutionaire geweld voorstaan... voor de ontvoogding van de derde wereld. Hoe staat u daar tegenover? wel een beetje huiverig. Ik ben eigenlijk... principieel afkerig... van alle geweld. Maar ik kan het wel... in bepaalde gevallen... aanvaarden als het kleinste kwaad. Maar ik vind het gevaarlijker ervan... dat zo gauw als je dat... geweld aanvaardt... Kijk eens, wanneer het geweld... alleen zou zijn... Nou, uh, heel simpel gesteld... je ziet een afzichtelijke misdaad plegen... en je probeert persoonlijk in te grijpen... door de misdadiger eenvoudig tegen de grond te slaan... dat is heel primitief. Maar, en daar reageer je allemaal primitief op. Maar wanneer je zegt... dit of de Atlanten in Afrika... laten we nou zeggen Angola... Uh, moet zich verdedigen... dan aanvaard ik dat. Maar tegelijkertijd weet ik... dat je daarmee de hele wereld wapenhandel naar binnen sleept. Met alle narigheid die daaraan vastzit... Ons land is, uh, dacht ik, een van de weinige uh, landen waar een anti-revolutionaire partij bestaat. Hoewel er ook wel in andere landen groeperingen tegen revolutie zijn. Ik heb de indruk, mevrouw Wijn, dat uh, hier zich toch allerlei veranderingen en vernieuwingen hebben voorgedaan. Langs wegen van geleidelijkheid. Ons land is geen land van revolutie. Nee, ben ik met u eens. En het is natuurlijk inderdaad, zo, u zei, van mentaliteit. Uh, dat zitten grote verschuivingen. Uh, je kon in de periode 2040, kon je om zo te zeggen, precies zeggen wat iemand dacht, wanneer je wist dat hij bij de anti-revolutionaire partij hoorde, bij de uh, katholieke staatspartij enzovoorts. Uh, nu zitten er in die partijen zelf hele grote splitsingen. En nou ja, je ziet het voor je ogen hoe dat doorwerkt, hoe zo'n hele combinatie van christelijke partijen er eigenlijk niet doorkomt omdat er veel te veel mensen in die partijen zitten... en ook gehecht zijn aan die partijen... die toch niet meer achter dat beginsel staan van... het gaat er alleen maar om hoe het nou met haar christendom staat... want dat christendom interesseert een heleboel mensen die in die partijen... Zijn. eigenlijk minder dan, laat ik maar zeggen, de verhoudingen hier op aarde... U hebt ook de Forumperiode meegemaakt in onze Nederlandse literatuur. In een interview met Bibeb hebt u zich uh, uh, nogal uh, uitgelaten... in de geest van vorm uh, is minder belangrijk dan de meeste mensen denken. En Ter de Braak heeft bepaalde zaken niet gezien. Ja, als u nou weer zegt dan de meeste mensen denken... Dan komen we eigenlijk weer in dat misverstand terecht van de meeste mensen. Want de meeste mensen zijn een vreselijk klein groepje. En op dat punt staat Nederland ook wel er eigenlijk ongunstig bij als je met sommige andere landen vergelijkt. Laat ik zeggen de Russische 19e-eeuwse schrijvers. Dat waren echt mensen die een hele grote groep... van de Russische bevolking iets te zeggen hadden. Laat ik zeggen, de begrafenis van Dostoevsky... dat moet op een vergrote schaal... omdat het nu eenmaal een groter volk was... maar iets dergelijks geweest zijn... als hier die van Domela Nieuwenhuis. Die rol heeft in Nederland eigenlijk alleen Multatuli kunnen spelen. En waarom? Omdat die... Hij was wel een groot literaat, maar hij wou het niet wezen. Hij wil wat anders zijn. Onze literaten hebben eigenlijk altijd... tot een kleine, afgesloten groep behoord. En de grote verdienste van de Forummensen is... dat ze hun uiterste best gedaan hebben... om die afgeslotenheid op te geven. Maar ze zijn pas wakker geworden... toen de gevluchte schrijvers... Uit Duitsland kwamen, dat is na 1933, en toen wat voor hun het allerbelangrijkste was, de vrijheid van het woord in het gedrang kwam. Dat is voor mij ook uiterst belangrijk, maar er zijn ook nog andere vrijheden en daar hebben zij zich nooit druk over gemaakt. Mevrouw Romein, in uw memoris Omzien en Verwondering... hebt u met veel warmte gesproken over uw vroegere vrienden... van u en uw man, Presser Noorderbos, Jef Suis en Nico Donkersloot. Ja. Nu eh, heb ik eh, Jacques Presser meer dan eens horen zeggen in zijn colleges... wij lazen dit boek, eh, dit werd bij ons zo ontvangen... Was dat wijgevoel er inderdaad tussen 20 en 40? Ja, zo'n wijgevoel kan je natuurlijk uh, klein en groot zien. Ik bedoel, je kan in een bepaalde situatie het alleen maar richten op een werkelijk betrekkelijk kleine vriendenkring. Je kan ook een veel grotere kring trekken van mensen die er toch ook bij betrokken waren. Uh, die kring zat voor een deel in de nieuwe stem waar ze bijna allemaal redacteur van waren. En het was bovendien ook van een aantal ervan... u noemt Presser bijvoorbeeld... Uh, Presser is een hele goede vriend van ons geweest... Zuis naar het Zool, Nico Donkersloot... waar we veel contact mee hadden... waar je veel mee praatte over alle mogelijke dingen. Er is, ligt nog altijd een hele grote correspondentie... laat ik zeggen, van uh, Zuis en mijn man... Dat zijn natuurlijk ook wel van die gekke toevalligheden. Uh, Suijs zat in Den helder. en de anderen zaten allemaal in Amsterdam. Dan krijg je zo'n correspondentie. Terwijl correspondentie met, met Presser of met de anderen... zal er heel weinig zijn. Dan greep je naar de telefoon. Nu is er na 1945 een enorm uh, hetze ontstaan... in verband met de zogenaamde loesje Proff. Was die, uh, die beweging, die anti-beweging, er ook al voor de oorlog... Nou ja, in zoverre uh, de benoeming van mijn man is een, laat maar zeggen, een co-celebre geweest met uh, een hele grove en onbehoorlijke tegenstand. Maar ik heb de indruk dat na de oorlog uh, de zaak georganiseerd was. Ik denk even aan het bekende Weekblad Elsweers Weekblad. Was het ook voor de oorlog zo georganiseerd? Ik geloof eigenlijk dat ze toen nog geen behoefte hadden aan organisatie. Het was aan de ene kant, geloof ik... minder scherp dan in wat we dan de koude oorlogperiode noemen. Het was aan de andere kant vanzelfsprekender. En toen was je als communist, want uh, wij zijn in 27, zoals dat heette, uit de communistische partij gegooid. Maar dat stempeltje hou je je leven lang op je rug. Tenminste, wanneer je niet, laat ik zeggen... als de kat van de, turen, van de daken gaat schreeuwen... dat je nu net precies andersom denkt dan verleden jaar. Dat hebben wij nooit gedaan. Dat hebben we ook nooit nodig gevonden. En uh, dat betekent dat je dat stempeltje houdt. Ik heb de indruk dat... maar ja, het is altijd weer van een vrij beperkt aantal mensen. Dat was voor de oorlog iets van... ja, die mensen zijn een beetje wonderlijk. Na de oorlog had het een vijandige tint. U hebt eens voor de Vrije Gedachte een brochure geschreven... Zijn wij bestrijders van het geloof? Ja. Ik zou u in dit verband een vraag willen stellen... Hoe ziet u, om het vuist te spreken, de toekomst der religie? Ik werk niet bij koffiedik. Dat is duidelijk. Maar zijn er geen tendenties? Er zijn natuurlijk tendenties, maar ik zeg altijd... tendenties zijn waarnemingen van het heden... en dan zijn wij geneigd die lijnen door te trekken. En als je die gedachten op het verleden projecteert... Dan zie je altijd weer dat die verwachtingen altijd meer mogelijkheden hebben ingehouden dan je verwacht had. Dus je denkt, het gaat zo van dit puntje naar dat puntje naar dat puntje naar dat puntje. Maar bij ieder puntje is weer een kruispunt. En kan het de ene en de andere kant op. En zo zie je dus dat wel degelijk teruggaande op dezelfde gedachten dingen voor de dag komen die je nooit verwacht had. Ik laat ik zeggen... Uh, als je nu het katholicisme van tegenwoordig bekijkt... we hebben ook alweer in die jaren 2040... een bepaald soort opleving van het katholicisme gezien. Uh, al dat gedoe van de katholieke organisatie, van de graal en weet ik het allemaal... Iedereen had het gevoel dat je moest daar goed tegen ingaan als je er niet voor was, want dat was een hele gevaarlijke bedreiging. Het was ook zo dat het je misschien een beetje ernst, eh, extra gevaarlijk leek, omdat het geloof hier altijd zo ernstig genomen wordt. Als je het vergelijkt met zuidelijke landen, met. Uh, Italië en Spanje, waar eigenlijk de kerk er nog bovenop zit. Maar tegelijkertijd, laten we zeggen, er bijna geen mannen naar de kerk gaan... maar zowat alleen vrouwen. Uh, de mensen kerkelijk trouwen omdat het niet anders kan... en zich verder over die kerk niet druk maken. Maar tegelijkertijd toch in allerlei dingen door de kerk beredderd worden... De Nederlander heeft ongetwijfeld een neiging om dat geloof bijzonder ernstig te nemen. Maar dat kan alweer tot zeer verschillende consequenties leiden. Uh, je kan er, het, laten we maar zeggen, het type uh, meneer Gijzen uitkrijgen. En je kan er ook een type uitkrijgen van iemand die juist op grond van zijn geloof... wat wij eigenlijk 30, 40 jaar geleden niet verwacht hadden... Uh, zijn maatschappelijke en zijn aardse verplichtingen gaat voelen. Dit was Annie Romein Verschoor, 80 jaar jong. Wilt u inlichtingen over het werk van de Vrije Gedachte... schrijft u aan Postbus 1087, Rotterdam. En dat zou ik anno nu niet meer doen schrijven naar dat adres. Want deze aflevering van de Vrije Gedachte dateert van 1975. Vries de Vries, ook niet meer onder ons... was in gesprek met Annie Romein Verschoor. We reizen een beetje verder in de tijd en komen terecht in 1977. Willem G. van Manen is voor de VARA in gesprek met de schrijfster... die de JP van Praagprijs toegekend had gekregen. Schrijver Van Manen begint met een felicitatie aan Romein Verschoor. Mevrouw Romein, in de eerste plaats geluk gewenst met deze prijs. Dank u. De Van Praagprijs, het Humanistisch Verbond. Als ik eens iets uit de formulering van de, van de jury... het juryrapport mag voorlezen, dan wordt er gezegd dat u een wezenlijke bijdrage hebt geleverd aan de cultuur van Nederland... en talloze door uw werk nader hebt gebracht tot die cultuur... die u vanuit een humanistische levensovertuiging bestudeerde. Nou, nou val ik direct op dat woord humanistische... want daar zijn natuurlijk nog vele gradaties in. Hè? Kunt u het daarmee eens zijn met deze algemene formulering? Ja, ik kan het er wel mee eens zijn wanneer je inderdaad aanneemt... dat daar een heleboel onder valt... Je kan hem mogelijk zeggen, maar dat kan je misschien van iedere levensovertuiging zeggen... dat alle mensen die hem aanhangen in één potje gegooid kunnen worden. We zijn allemaal christenen of we zijn allemaal humanisten. Ja, ja. ja. zoiets. Ja. Ja. Ja. Ja. Want ik zou zeggen dat bij u de nadruk is toch zoveel op een soort van marxistisch humanisme... Als dat, als dat een term is. Ja, kan je ook zeggen. Ja. Maar het, het gekke is eigenlijk dat die term humanisme, die al heel oud is... Uh, in gebruik is gekomen... Ik heb een beetje het gevoel als verzet van de onkerkelijke... tegen het, de, zal ik zeggen, de gangbare formule dat er werd gezegd... Uh, oh, u bent christelijk, dat was dan in, bij ons altijd protestant... Ja. u bent katholiek en u bent niks, hè? <laughs> en ik kan me voorstellen dat de mensen daar een beetje kriebelig van worden... Ja. want ze hebben geen zin om niks te zijn... Nee. Nee, tegenwoordig is het zover met het humanisme... dat er al eh, naast legerpredikanten ook humanistische ja, eh, verzorgers in het leger ja. zijn. Ja. En dat kan je ze niet eens ontzeggen. Want waarom niet? Wanneer je zegt, ja, ik stel de mens heel centraal in deze maatschappij. En het is natuurlijk ook zo dat de hele kerkelijke wereld... die heeft toch ook een hele op het sociale gerichte instelling gekregen... Het gaat er niet meer om hoe je in de hemel komt. Het gaat erom hoe je op de wereld leeft. Het gaat om de praktische werken hier, hè? Ja. ja. Nou, bent u ook altijd iemand geweest... Uh, dat, dat is ook uit die geschriften gebleken... die juist zo'n zo zo woord als humanisme graag zou vertalen... in praktische zaken, hè? Ja. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld aan, u, aan, u, aan u, uh, Nou, dat zijn nog wat pleidooien voor een wat betere positie van de vrouw. Ja, ook oh, dat valt eronder ja. natuurlijk... Want daar bent u nog altijd mee bezig. hè? Als ik u, ik geloof, uw laatste essaybundel, Drielanden.deur uh, kijk, dan zitten daar toch weer die oude thema's van u in. Ja, dat zijn het ook. En je wordt er nu ook weer ingehaald, omdat er, om zo te zeggen, weer een nieuwe golf is. Ik word wel eens een beetje kriebelig als ik de hedendaagse feministen hoor praten. Die doen dan net alsof dat gisteren begonnen is. En het loopt natuurlijk al van de 18e eeuw af. Maar zoals dat met alle. Uh, ja, zo'n overtuiging is die over de wereld komt... dat gaat in vlagen. Het zakt weer eens in en het komt weer eens op. Maar u zou wel willen, en daar spreekt u ook natuurlijk als historica... dat de mensen misschien ook wat dit betreft... Dus wat meer historisch besef zouden hebben. Ja, ik heb voor mezelf altijd het idee... maar dat geldt misschien helemaal niet voor een ander. Het verklaart voor mij zoveel. Als je er een beetje geschiedenis bij haalt. Als je zegt, hoe is het zo geworden... Maar leer je er ook van? Van de geschiedenis? Ja? Nou ja, niet in de letterlijke zin natuurlijk... dat je zegt van... kijk, de volgende keer zal ik die fout vermijden. Want je staat altijd weer voor een nieuwe situatie. En je kan dus altijd weer dezelfde fout... in die nieuwe situatie maken. Dat vind ik niet belangrijk. Maar ik vind wel dat je leert... de dingen beter begrijpen die je gebeuren. Net zo goed als ik voor mezelf altijd het gevoel heb dat ik zo ontzettend veel geleerd heb van het feit dat ik een aantal jaren in Azië gezeten heb, dat je twee werelden kan vergelijken. Dat zou je eigenlijk iedereen aanraden. Van kijk, is verder dan je neus lang is. Wat zegt u? Dat zou je eigenlijk iedereen aanraden. Ja. ja. ja. Daar kan je geweldig veel van leren als je tenminste die ogen openzet. Ja. ja. Nou, dat heeft u altijd wel gedaan. Dat doet u nog trouwens. <laughs> Wie u nog een beetje beter zou leren kennen uit het gesprek... moet maar uw boek lezen, Omzien en Verwondering. Hè? Dat trouwens al een jaar of zes, zeven geleden verschenen is. Mag ik u eens vragen, dat, dat woord verwondering, hoe hebt u dat gebruikt? U zegt namelijk ja, zelf... Eigenlijk, ja? eigenlijk ook, zou ik gaan zeggen, in historische zin. Ik bedoel dat uh, als je nu terugkijkt, dat je denkt... ja, toen is dat daar al begonnen... Toen is dat daar al gebeurd. Je gaat verbanden zien. En je zit daar inderdaad verbaasd tegenaan te kijken. Dat je zegt, hé, ja, toen was dat zo. Of heeft het je ook verbaasd dat u zelf zo bezig bent geweest... samen met uw man Jan Romeijn dan natuurlijk? Ach nee, dat, dat uh, is zo gewoon voor mij geworden... dat nee. ik me daar niet meer over verbaas. Nee, maar over het hele verband van de dingen... wat je gaat zien als je terugkijkt dat dat toen al kon gebeuren. Een beetje hetzelfde wat je hebt als je een... Uh, hoe ongelukkig ze dan ook vaak uitvallen... maar een historische film ziet. Maar dan toch enigszins gekleurd naar uw eigen ja, overtuiging. Ja, natuurlijk. Dat ja. is altijd. Ja. Ja. kan niet anders. Nee, nee want daar heb je trouwens ook over objectiviteit en subjectiviteit... Dat heb je trouwens al genoeg geschreven ook. Hè? Uh, ja, ik vind dat altijd zo grappig als je marxist bent... Dan, ieder oordeel wat er over je geveld wordt, wordt er altijd even bijgezegd. Want de mensen moeten zich veiligstellen, zeg ik dan altijd. Ja, um, ja natuurlijk is het niet objectief. Nee. En dan denk ik bij mezelf, wie is dat wel? Maar bij alle andere overtuigingen die uit, voor de dag komen, wordt dat niet gezegd. Nee. Um, u, u gebruikt een keer het, de term, ik heb uh, een keer zelfs dat u dat u een bepaald nuchter wantrouwen ten opzichte van wereld en mensen hebt. Zelfs in uw, uw studentendijd in Leiden al. Hè? waar ja. u zich toch wel, denk ik, ook toen al onderscheiden. Is dat een, een, een eigenschap of is dat een houding? Is dat iets wat u altijd nog, nog onderschrijft? Ik heb het gevoel dat dat ja, iets is wat... Je, het, is een, het woord zegt niks, maar aangeboren is. Ja. Ik geloof dat ik het van mijn jeugd gehad heb. Dat ik bij alles gedacht heb. Ja, maar... Wat zit erachter? Ja. Wat bedoel je ermee? Wat heb je ermee voor? Het is geen cynisme? Nee, dat geloof ja. ik niet. Het staat er natuurlijk wel eens dichtbij. En dat kan er wel eens naar overslaan. Maar een, een beetje een ironische houding. Ja. Ook, ook een wetenschappelijke houding. Is iets, dat iets wat u, wat u helpt bij wetenschappelijk werk? Ja, het helpt je natuurlijk om allerlei... Uh, Wetenschappelijke humburg door te prikken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat, dat overdadige gebruik van vreemde woorden, wat mij altijd zo irriteert, ja. waar speciaal onze geesteswetenschappen op het ogenblik zwaar aan lijden. Ja. En wat ik erg jammer vind, want de mensen bederven toch hun taal zo mee? En ik bedoel dat nog niet in, in de een gezin. maar zo'n taal wordt zo ondoorzichtig. Ja, het jargon is het einde van de dingen, geloof ik. Hè? Ja, en het, zijn, het worden een soort van stempeltjes. Je moet hem zo te zeggen in de lijst kijken. wat de betekenis van dit stempeltje ja. is. Het wordt een computertaal. En niet een taal waar je doorheen kijkt. Nee, en wat dat betreft. Hebt, bent u niet alleen een geschiedforser... maar ook een echte geschiedschrijver. En nou is het mij wel eens opgevallen. en het heeft me ook wel eens. Uh, ik heb het wel eens jammer gevonden. dat u eigenlijk gekozen hebt voor het schrijven van geschiedenis en nauwelijks... voor het schrijven van Belletrie, hè? Ja, maar... Och, je kan niet alles tegelijk doen. Nee, maar ik geloof dat, dat in u juist... De, de roman waar u veel over geschreven hebt... Uh, ja, misschien maar, eens iemand gevonden zou hebben... die iemand ja, verder had kunnen helpen. Misschien wel, maar ik heb wel een beetje... Nou, ik heb natuurlijk niet helemaal bewust gekozen. Maar het is natuurlijk ook wel een tegenstuk... van het samenwerken met mijn man. Ja. Ik weet wel dat... Uh, ik vertel graag aan kinderen, maar ook wel aan mensen. Ik betrap me er wel eens op dat ik het prettig vind... om, als ik iets te vertellen heb... om dat een beetje... goed weer te geven. Er een verhaaltje van ja. te maken. En ik heb het wel eens gehad dat ik dat deed... dat mijn man erbij zat en dat hij zei... ach jij romanschrijfster... En dan vond hij dat ik te uitvoerig werd... of dat ik het te mooi maakte of zo. Ja. Maar, dus dat zit er blijkbaar wel in... maar... ja, je kan niet alles tegelijk nee. doen... En ik vind als je je best doet je historische werk ook werkelijk goed te schrijven, ach dan zou ik haar zeggen, raak je die literaire kwaliteiten daar ook wel aan kwijt? Ja. Ja. Wat uw wat onderwerp betreft, nu heel in het algemeen, eh, literatuur en geschiedenis en natuurlijk ook de sociologie, maar die, die literatuur en geschiedenis, wat is het dan wat, wat bij u voorop staat eigenlijk in, in uw onderzoek? Is het de geschiedenis via literatuur? Ik denk nou bijvoorbeeld aan, aan uw studies over de... mensen. In allebei. Ik, uh... Ik ben ook geneigd hoe langer hoe meer met mijn literatuurkeus. en dat is misschien erg verkeerd en zullen de mensen van nu dat erg slecht vinden. maar uh, naar de 19e eeuw terug te keren. Die, die hele. Uh, al die romansen uit de 19e eeuw. die zijn er altijd zo op gericht geweest. een beeld van een hele mensenwereld te geven. Zo'n Tolstooi. Dat is één geweldige mensenwereld. En dat kan je van die grote Engelse schrijvers... en Fransen uit de 19e eeuw ook zeggen. En dat mis ik in de tegenwoordige literatuur. Die is zo... Uh, of op het eigen kringetje... of alleen op de eigen persoon gericht. Behalve misschien... Traagig, de. is die ja. Behalve misschien de Zuid-Amerikaanse op het ogenblik. Jawel, er zijn wel uitzonderingen. En er zijn bij de Engelsen ook hele goede. En dat is er hier ook zo af en toe wel eens één. Een, maar... Uh, het hele genre heeft dat magere gekregen. Dat egocentrische. En... Ja. Nee, ik ben daar niet verrukt van. Zou het ook niet, ja, behalve van, van natuurlijk psychologische factoren zitten hier natuurlijk ook bij. Maar ik denk ook wel eens aan, aan de functie van, van roman die gedeeltelijk is overgenomen door andere media natuurlijk. Hè. Ook wel waarschijnlijk, ja. Een oorlog en vrede van Tolstoy, zou nou alleen nog maar een film kunnen zijn bij wijze van spreken. Nou ja, ze hebben er een film van gemaakt. Ja. En ik moet zeggen, hij is me meegevallen. Ja. Want ik heb mijn hart vastgehouden. Toen ik hem aangekondigd zag, toen dacht ik, daar ga ik niet naar kijken. Nee. En toen heb ik toevallig bij andere mensen gezeten die keken. En dan kan je niet zeggen, zet dat ding voor mij af. En toen dacht ik, nee, ze hebben er toch wat van gemaakt. En toen ben ik ook verder gaan kijken. Mag ik u nog eens iets vragen over uw samenwerking met uw man Jan Romein? U, u zegt, uh, hij zei wel eens tegen uw romanschrijfster... maar is dat een, misschien juist een hele vruchtbare uh, samenwerking geweest... dat u misschien wat meer de verhalende en uh, wat meer de historische ik kant... voor zijn rekening... Ik dat we van elkaar geleerd hebben. En uh, ja, het is natuurlijk ook wel zo dat je... Uh, ja, dat het van begin af aan in elkaar grijpt. We zijn toen vrij toevallig samen aan die Lage Landen begonnen... En dat is van het eerste begin af. We hebben dat werk verdeeld. We hebben gezegd, jij doet dat hoofdstuk, jij doet dat. We lazen van elkaar wat we geschreven hadden. En het paste allemaal als een legpuzzel in elkaar. Terwijl wat mij altijd opvalt, en ik verbaas me er altijd over... dat sommige recenten dat helemaal niet zien... dat we zo verschrikkelijk ongelijk schrijven. Ik begrijp niet, we hebben bijvoorbeeld hele grappige geschiedenissen gehad... met die erflaters die hadden we dus ook verdeeld. En dan hebben de mensen een uh, vooringenomen standpunt... dat dat is natuurlijk door een man geschreven... en dat is natuurlijk door een vrouw geschreven. Nu staat er wel voorin met een klein lettertje van wat, wat is. Maar uh, we hebben het herhaaldelijk gehad... dat er hele fulminaties tegen mijn mans beschouwingen over Koen of over de ruiter loskwamen. die had ik toevallig geschreven. Al dus Annie Romein verschoor in een bijdrage van de VARA... eerder uitgezonden in 1977. Willem G. van Manen was in gesprek met haar. De schrijfster werd geboren op de datum van vandaag, 4 februari, in 1895... en overleed op 5 februari 1978 op 83-jarige leeftijd. We reizen verder in deze vlucht in het verleden hier op Radio 1 bij Max... en we komen terecht bij een ander literair talent, Maurits Mok... De schrijver, dichter en literatuurcriticus zag het levenslicht in 1907... en overleed op 7 februari 1989. In een aflevering van Literama van de NCRV was hij in 1984 te gast. En zou je Maurits Mok in één zin kunnen typeren? En Maurits Mok, omdat in één zin te typeren is moeilijk... maar hij maakt een soort geweten- en herdenkingsgedichten... Hij is erg betrokken altijd bij zijn gezin en zijn kinderen. En de treuren is voor alle Joden en alle mensen... die vernietigd zijn in de laatste oorlog... dat draagt hij mee als iets wat niet te genezen is. Literama. NCRV's kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Vanavond een programma over Maurits Mok. Uh, het schrijven is voor mij iets wat ik, wat ik, waarvan ik me even moeilijk zou, kan losmaken. losmaken. Mijn voorstellingen mogen altijd van het feit dat ik ademhaal. Uh, maar door ademhalen, daardoor we natuurlijk onbewust hebben. We denken we zelden no of nooit aan. Maar dat ja, schrijven is ook iets wat... Uh, ook doorgaat wanneer ik niet schrijf... wanneer ik mijn hele leven inderdaad intensief voor het buren door had geschreven... dan zou ik honderden boeken, om dat in ieder geval een paar lade, pakken met manuscripten te hebben. Maar het is iets, nou ja, dat is een creatieve gesteldheid. Dat is iets uh, dat, het schommelt... Soms moet de creativiteit zich direct uit de andere tijden, moet het wachten. En, nou ja, daar heb je zelf geen zeggenschap over. Of gewoon er wel middelen zijn bedacht om het te stimuleren. En sommige mensen, die weet ik het, de die moesten ook rotte appels in zijn struikbureau hebben liggen. En zo kun je je meer dingen voorstellen, mensen gebruiken, een fetisch gebruiken. Maar ik geloof niet dat het helpt. Toch? Voor, voor mij tenminste niet. Ik heb zoiets niet. En, uh, maar ik vind het, soms vind ik het jammer als er enige maanden ligt. Aan de andere kant denk ik nee. Uh, het is iets wat, uh, als, je, als ik normaal ben, dan komt het vanzelf weer terug. De schrijver Sjoerd Lijker. Nou, Maurits Smok, die heb ik uh, voor de oorlog leren kennen. Uh, toen woonde hij in het groei. Ik zat zelf ook in die buurt. Ik woonde in Baarn. Ik werkte bij de uitgeverij Bos en Keuning als chef van de redactie. En ik herinner me nog uh, dat we in 1938 een lange wandeling maakten... over de heide bij Blarikum, langs de Koordenvelden. En we waren toen met z'n drieën. Maurits Mok, Hoornik en Gerard Amrabel. Dat wil zeggen, ik was er ook bij, we waren met z'n vieren. En we liepen langs het korenveld, we hebben het toen over poëzie gesproken, waar we spreken dichters anders over, dat is wat uh, hen bezighoudt. En uh, Maurits Mok, die stuurde mij toen, um, vrij snel daarna, uh, zijn bundel kaas en broodspel in um, de uh, daar heeft hij een opdracht in gezet. In vriendschap van Maurits Mok. Eh, november 1938. Dus uit die tijd eh, dateert onze vriendschap. De beeldhouwer Geertjan van Meurs. Ik eh, woonde hier pas in, eh, op kamers in. Ik geloof in Bergen nog. En fietste in Bergen aan Zee. En zag daar een aardig, heel bescheiden huisje. En mijn moeder had een. Een wederopbouwplicht. Een, een, een, een huis was door de Duitsers afgebroken voor het schootsveld van bunkers. En toen ben ik, heb ik daar aangebeld. Ik wist helemaal niet dat hij daar woonde. en zei: Wie heeft dit huis gebouwd? En uh, toen kreeg je nogal een Nors gesprek. Maar hij gaf me wel, in als een Nors, toch de gegevens die ik wou. Dat was ik de eerste keer dat ik hem zag. Later zag ik hem hier in zijn kunstenaarscentrum. en daar zag ik hem hier. En. Uh, alle hindernissen heb ik genomen, omdat ik het uh, in zijn gedichten goed vond. En hem eigenlijk heel vermakelijk in zijn dwaarsheid. En nou ja, het is gelukt. De schrijver Dirk Kroon. Het eigenaardige bij Maurits Mok is dat hij... ...een volkomen afzonderlijke weg is gegaan, vanaf het begin. Hij begon in 1938 te publiceren. Nou... Het kwam enigszins voor dat er episch werk werd geschreven... maar hij is toch eigenlijk de belangrijkste van zijn generatie... die met episch werk begon. De lange verhalende gedichten, vol sociaal besef. De eerste werd in 1938 gepubliceerd... of eigenlijk twee, Exodus en Kaas en Broodspel. En daarmee nam hij met één stelling. Dus je kunt zeggen, hij is te vergelijken met generatiegenoten... Uh, misschien met Hornik, ten Brabant van Hattem. Hornik die over die generatie zei, wij werden ontgoocheld geboren. Dat mag zo zijn, wij werden ontgoocheld geboren. Maar Maurits Mok legt zich daar niet bij neer. En ik denk dat vanuit dat verzet tegen de ontgoocheling... en het verzet tegen de krachten van de vernietiging die in de jaren 30... ...zich duidelijk manifesteerde, dat hij van daaruit die eh, epische werken schreef. Hij zet daar zijn poëtische verbeeldingskracht tegenover. Je kunt zeggen, de poëzie is voor hem aanvankelijk een, een verzet. Een verzet met name tegen wat hij noemt het Rijk, der duisternis en zijn trawanten. Dan kun je zeggen, je schrijft dan geëngageerde poëzie. Je gaat uh, werkelijk verzetspoëzie schrijven hè, tegen het nazisme. Dat doet hij niet. Hij laat zijn uh, poëzie spelen eigenlijk in vroegere tijden. Het gaat zelfs zover dat hij in uh, 1940 een heel idyllisch gedicht uh, schrijft, Scheppingsdroom... Dat, waar eigenlijk een droom gedroomd wordt. De droom van de poëzie zou je het kunnen noemen. En dat is het enige wat hij stelt, en dat is voldoende... tegenover de krachten van de vernietiging. Hector Mantinga heet hij in de oorlog. Als zoon uit een Joods geslacht moet hij 1940 onderduiken... Maar zijn publicaties gaan door. Illegaal zien vier bundels het licht. Maurits Mok wordt op 7 november 1907 in Haarlem geboren. Hij komt al jong op een handelskantoor waar hij het echter niet lang uithoudt. Hij geeft zijn baan op en wijdt zich aan het schrijven. Zijn 33 gedichtenbundels en 7 romans brengen het leefgeld niet in. Zijn inkomsten verwerft hij voornamelijk uit meer dan 250 vertalingen. Veel Fransen vertaalt hij, Sartre de Maupassant... Simonon. Als romanschrijver debuteert Mok in 1934 met Badseizoen. Een verhaal dat zich in Bergen afspeelt. In 1938 schrijft hij de epische gedichten Exodus en Kaas en Broodspel. Zijn tweede in Bergen spelende roman, Strijd zonder Einde... wordt in 1975 herdrukt onder de titel Dorp in de Branding. In datzelfde jaar komt de verhalenbundel Het Feest van Hercules uit. Maar primair blijft Mok toch een dichter. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag... verschijnt gedichten van zestig tot zeventig. Het is een verzameling poëzie van de voorafgaande tien jaren. Dat wil zeggen, herdrukken van avond aan avond... met Job geleefd en grondtoon. Plus 91 nieuwe versen onder de titel De Tijd Gaat Over. In 81 verschijnt Achterwegen. Het jaar daarop verwaaien de raadsels en de verhalenbundel Het Haarlint. In 1983 de doorleesbril. en februari 84. Terug door de tijd. Dirk Kroon. Je kunt zeggen. Een belangrijk thema. en dat, ja, het is maar een woord. maar. Het belangrijkste thema is eigenlijk het leven, de levende krachten, de oerkrachten. Bijvoorbeeld, wat heel veel voorkomt in zijn poëzie... ...de zee, de wind, de bergen, dat zijn manifeste krachten... ...die het leven vertegenwoordigen. En ook kosmische krachten, het heelal, een visie op het heelal... ...de aanraking van de kosmos met de aarde, je kunt zeggen dat is zijn thema... ...tegenover die vergankelijkheid, tegenover die dood staat het leven. En dat is heel duidelijk bij hem, duidelijk dialectische krachten. Je vindt het ook veel terug, donker tegenover licht. Tegenover het donker steeds weer het licht. En hij is dan niet iemand die even zegt, ja, maar het licht is er ook. Nee, al schrijvend ontdekt hij het licht, komt hij het tegen... wordt hij ondanks zichzelf overtuigd van die enorme kracht van het leven... de enorme kracht van het licht... Dat vind je in bepaalde dingen terug. Kinderen met name zijn nou, vertegenwoordigers van het licht, zou je kunnen zeggen. Die kracht. Dus ondanks de vergankelijkheid toch weer dat leven. Je ziet dat, verslaag ongelooflijk man. Maar wanneer hij dan op vakantie is, veel gedichten, reisgedichten geschreven... dan is hij ineens in een kathedraal vroom. Hè? Dan is hij middeleeuwer uh, ter plekke. Hij hoort uh, muziek en schrijft dan een regel... met Bach is er geen sprake van vergaan. Nou, dat ontdekt hij, dat stelt hij vast. Maar het, het is niet een orthodox denker, het is een dichter die die dingen verkent... en die die dingen in zijn uh, poëzie uh, brengt en ja, aan, aanwezig stelt. Maria Kes praat met Maurits Mok. In Haarlem hebt u op een godsdienstschool gezeten. Wat, wat ja, was dat op, voor school? Haarlem, nou. nou, daar leerden we allerlei uh, regels en voorschriften van de, van de Joodse godsdienst. Uh, we leerden de geschiedenis van het jorendom. We en uh, iets aan de bijbelteksten uh, uh, te vertalen. En, uh, je leerde in de allereerste plaats natuurlijk het Hebreeuwse alfabet. En dan ook uh, enig meer... Uh, de inzicht in het Hebreeuws, maar dat was in die tijd... dat was een ander Hebreus dan wat er tegenwoordig in Israël wordt gesproken. Het was het klassieke Hebreus van de Bijbel. Hè? En zaten er alleen Joodse kinderen op, of niet? Er zaten alleen Joodse kinderen op, zover ik me herinner. Het was natuurlijk niet verboden voor uh, anderen, maar kan me niet... Er kwamen in de synagoog in Haarlem nog wel eens uh, mensen, niet-Joden... om uh, de diensten bij te wonen. Er was er, zelfs een man, die kwam heel geregeld. Maar... Uh, dat iemand dat het jodendom overgegaan is, dat heb ik niet gehoord. Het kwam wel eens voor, ook natuurlijk voor een huwelijk wel. Maar, maar uh, het, werd, bleef toch, het werd in die tijd helemaal niet aangemoedigd. In tegendeel, door de rabijnen, die waren er eigenlijk tegen, poze maken. Dat werd niet, werd niet gedaan. Het werd, wel in de loop van de eeuwen zijn er wel periodes geweest... dat er uh, helemaal mensen zijn overgegaan door het jodendom. Ja. U komt uit een niet-orthodox-Joods gezin. Uh, ja. Hoeveel invloed heeft dat gehad op u? Uh, dat heeft... Uh... Nou, die invloed is niet direct geweest. Dat komt, dat komt pas wanneer je volwassen bent en je kijkt erop terug... en je hebt je een heleboel, althans geprobeerd... een heleboel eigen te maken van godsdienst in het algemeen. Dan krijg je een heel andere kijk op. Maar er was een betrekkelijk korte tijd... dat die, hetgeen ik op die godsdienst leerde... dat ik dat ook heel uh, serieus nam... Uh, anderzijds herinner ik me ook wel een gedachte uit mijn jonge jaren. Ik dacht, nee, ik doe daar toch later niet aan mee. Ik, waarom weet ik niet, maar ik had er zeker toch, uh, beviel het me niet. Dus, uh, maar mijn, uh, uh, mijn religieuze gevoelens die richten zich niet op een bepaald kerkgenootschap. En het is, voor mij is het eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb dat gevoel, de enkele keren dat ik nog in een kerk kom... Dan, herinner ik, dan heb ik eigenlijk vaak het gevoel: ik kon net zo goed in een andere, zo ook in de synagoge zitten. Het komt toch allemaal op hetzelfde neer. De riten zijn een beetje anders en de dingen. Maar het blijft gelijk. Het blijft verder gelijk. Het wordt allemaal uit, de, uit dezelfde uit de impuls voortgekomen. Sjoerd Lijker. Uh, Mok is uh, geen orthodoxe jood. Hij is geen liberale jood. Uh, Mok. Verkeert eigenlijk in dezelfde omstandigheden als waarin Victor van Friesland verkeerde. En uh, veel andere Joden met hem. Uh, zij doen eigenlijk niet meer aan uh, de Joodse godsdienst. Uh, ze zijn onkerkelijk, laten we het zo zeggen. Uh, zoals er zoveel mensen onkerkelijk zijn in ons land. Maar uh, in het uh, gedicht Sabbat, daar uh, zit nog een herinnering aan zijn jeugd. Des vrijdagavonds liep de kamer vol met huiveringen van een oude kracht. Mijn moeder schoof de schalen van het blad en legde het geheim der aarde bloot. Wij hielden onze ogen op elkaar gericht alsof we niet onszelf meer waren, maar innerlijk veranderden. Het vuur der schepping vlamde even in ons hart. Dan aten wij, de weelde van een god... een aarde die niet louter aarde was... en lichtend boven alle daken stond... de sterrenhemel van het oud verbond. Dat is heel mooi. Een indrukwekkend gedicht, hè? En in uh, diezelfde bundel uh, staan uh, meer gedichten... die mij heel sterk aanspreken... Dit gedicht heet bijvoorbeeld wat licht is. Wat licht is weten wij niet. Wat duister is gaat elke nacht met handen en voeten in ons tekeer. Het kussen onder het woelende hoofd wordt klam van angst en moeheid. De kamers in het huis zijn vol geloop van niet aanwezigen. In elke plank kraakt leven dat voorbij is en nog steeds naar stof blijft tasten... om gehoord te worden en licht te voelen waar ook wij niet meer in kunnen wonen. Wisten de doden maar dat wij ons leven moeten richten naar hun angst... en dat de mantel van de tijd om onze lichamen doorschijnend is geworden... een waas van nacht en wind... In Bergen uh, is Mok sterk bevriend geweest met de dichter uh, Adrian Roland Holst. En aan Adrian Roland Holst heeft hij in de bundel uh, Stormen, Stormen en Stilten... ook een gedicht gewijd, dat heet Ontmoeting. Daar staat uh, tussen haakjes achter met A-R-H, haakjes sluiten... Daar waar de weg een bocht snijdt in het licht en een vermoede zee haar adem opent, kwam ik de dichter van de voortijd tegen. Wij stapten van de fiets en wisselden gedachten voor geluid dat in het staal der koude minimale krassen schreef. Toen gingen wij weer. ...elk als een planeet ons weegs door de bevroren stroomgebieden der atmosfeer het eigen leven na. Maurits Mok. Uh, de zee heeft zeer veel invloed op mijn werk gehad. Uh, dat zal zijn oorsprong wel vinden in het feit dat ik als uh, kind met mijn ouders uh, een aantal jaren aan zee heb gewoond... Mm. En eigenlijk altijd hevig betreurd heb dat ze we daar weg zijn gegaan. Vindt u het dan niet moeilijk om hier in een plaats als Delft te wonen? Het is dan wel een stad. Maar... En, uh, dat vind ik wel moeilijk. Niet, niet zozeer omdat hier geen zee is, want er is natuurlijk nog meer natuurschone ruimte. Maar er is hier, uh, Delft is betrekkelijk arm bedeeld wat betreft, uh, betreft uh, landschapsschoon. Dus dat, vind, dat heb, ik wel erg, heb ik hier wel gemist, ja. ja. Maar ik heb begrepen dat u binnenkort teruggaat... Gaan, uh, over enige maanden gaan wij terug uh, naar Bergen, de Bergen binnen dan. We hebben eerst in Bergen-aan-Zee gewoond. voor. En uh, ik, ik heb nog altijd uh, banden onderhouden met Bergen. Ik ben nog altijd al die jaren ben ik, dat ik weg ben, uh, dat is al 25 jaar of meer... Heb, ik, ...ben ik lid gebleven van het Kunstenaarscentrum Bergen. En ik ken uh, etterlijke figuren hier uit Bergen, onder de schilders enzovoort. Dus uh, we komen niet helemaal op vreemd terrein daar terecht. In tegendeel, het is in, het is in zekere zin wel iets... wat we nou eigenlijk altijd voor ogen hebben gehad... als het even kan om terug te gaan. Vlak boven zee woont Geert-Jan van Meurs... met een baard, zijn vrouw Loek... en twee op duingrond geteelde kinderen. Als hij niet schildert... besnijdt hij hout net zolang tot het naar hem gaat staan. Een zachte mengeling van lusten. Zijn vrouw last ijzer tot stijgende prenten en biedt haar gulle koffie aan de door de zeewind verdroogde die zanderig naar binnen schuift. De kunstkritiek boert uit de kelen op, terwijl de koffie indaalt, en de lucht wit op het raamvlak leunt. Een onbeschreven blad waar ook ons woord niets op de voorschijn brengt, trouwens. Het heft zichzelf op, het is niet eens verwaaid, maar ongesproken als men later met de leegte voortstuift langs de boulevard. Moritz Mok heeft aan jou een uh, gedicht gewijd. Dat is nu opgenomen in Avond aan Avond. Um, nou, dat begint zo, hè. Vlak boven zee woont Geert-Jan van Meurs met een baard, zijn vrouw Loek... en twee op duingrond geteelde kinderen. Is het niet vreemd om jezelf zo in zo'n gedicht te karakteriseerd te zien? Ja. Maar er staan een paar erg goede dingen. Zijn vouwlast, ijzer tot stijgende prenten, is een, een erg mooie vondst. En dat is, uh, ja, zo als hij zegt, een, als hij niet schildert, besnijdt hij het hout net zo lang tot het naar hem gaat staan als een zachte mengeling van lusten. Ja, dat is wel wat ik wil. Ik, uh, het tactiele wat vaak vergeten wordt, uh, is voor mij ontzettend belangrijk. Want ik ik voel net zo lang aan mijn beeld. Als het klaar is, dan moet het ook prettig voelen. En als dat niet zo is, dan is het nog niet klaar. Dus dat heeft hij heel goed begrepen. Ja, het, was, uh, het kwam in Maatstaf in 1966 uit. En uh, ik wist er niet van. Het kwam uit met een, een uh, inleiding die gedrukt werd. Uh, ook in Maatstaf uh, door Schaap... voor een tentoonstelling van David Kouner mee in Dordrecht. Dus dat was een... Grote hommage dat het uh, dat gedicht van Moos voor, voor stond. Dit uh, boekje, zeven gedichten en een uh, fragment, dat hebben jullie uitgegeven ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Maurits Mokke. Uh, waarom? Omdat hij toen hij 60 werd een, een huldiging kreeg in Thijsverband. En dat zinde hem niet erg goed. En toen dachten we: dat doe ik nou maar eens een klein verband met alleen maar aardige mensen en helemaal onder, onder, ja, onder elkaar En toen hebben we aan zijn vrouw gevraagd... heb je een paar gedichten die nog niet uit zijn gegeven? Daar willen we een boekje van maken. En dat hebben we toen met een paar mensen gedaan. Het is leuk gedrukt. En met een paar uh, vrienden van hem hebben we illustraties gemaakt. En toen om hem uh, te sparen... heb ik uh, los erbij laten drukken... een deel van een brief die hij toen in 60 werd aan mij schreef... En ik dacht dat dat heel typerend was. Ik heb het ook niet in laten drukken, omdat die, zoals die kwaad zou zijn... Dat, nou, dat er altijd uit kon gehaald worden. En hier komt dat fragment uit een brief uit 67 aan mij geschreven door Maurits. Maar echt, er is in het gezelschap leven geen land met mij te bezeilen. Ik leg daar nog even de nadruk op... voor het geval jullie al iets in verband met mijn 70 verjaardag aan het voorbereiden zijn. Die vier ik namelijk op een onbewoond eilandje waar hoogstens voor twintig mensen plaats is. De minister van Cultuur en zo mag komen, maar moet in een helikopter boven het feestterrein blijven hangen. Waarschijnlijk ben ik tegen die tijd nog wat kritischer geworden. Er bestaat dan gelegenheid mij met vereende krachten in het water te miteren? Mocht ik verzuipen, het lintje dat ik tegen die tijd toch wel zal hebben, zal zeker blijven drijven en waart dan zoiets als de krans die men wel eens uitwerpt, ergens waar een zeeheld is vergaan. Dit is heel typerend voor Mok. Ja, ik denk het wel. want uh, uh, nou, Wij waren dan op zijn verjaardag met minder dan twintig mensen. En we mieterden niet. En er was ook geloof ik geen lintje. Nog altijd niet. Maar hij, hij zou het ook weigeren, denk ik. En Hij is echt fundamenteel dwars. Hij, uh, hij is onburgerlijk. Uh, niet een mode dat iedere burger zalig vindt... dat iemand eindelijk niet bourgeois is. Maar hij is het echt. En dat pikt de burger zeker niet. Uh, hij heeft weinig, maar ik geloof toch wel goede vrienden. En die kunnen ook veel van hem hebben. Joerd Lijker. Ik herinner me nog dat uh, we tien jaar geleden, toen hij 65 jaar werd... een feestje hadden in Brinkman. Hotel Brinkman uh, in Haarlem. Oh, hm. uh, daar hebben we hem toen gehuldigd. En... Uh, de Vries was daar ook. Paren was daar. Daar was ook Geert-Jan van Meurs, de beeldhouwer. Die zat toen met zijn voet in het verband. Die had een uh, zwaar stuk uh, gesteente op zijn voet gekregen. Zijn tenen waren uh, nogal erg gekneusd. Maurits Mok, die heb ik daar toen huldig gebracht... voor zijn werk in bezettingstijd. In bezettingstijd was ik adviseur en later voorzitter van de uitgebreide De Bezige Bij. En als adviseur heb ik al heel gauw... met het werk van Maurits Mok te maken gekregen. De allereerste publicatie van De Bezige Bij... dat was de 18 doden, uh, de Rijnprent, de 18 doden... van Jan Kampert. En die gaven we uit ten bate van een fonds voor bijzondere noden. En dat fonds voor bijzondere noden, dat was het kindercomité. Dat kindercomité hield in... Uh, hulp aan... ondergedoken Joodse kinderen. Joodse kinderen die ondergebracht waren... bij pleegzinnen in het hele land. Die moesten daar ook heen gebracht worden. Uh, dat was een activiteit... van... Utrechtse studenten. Die hebben... samen... ongeveer... 275... 280 Joodse kinderen onderdak gebracht. Ze hebben ze zelfs weggehaald. uit de Hollandse schouwburg, waar ze al opgesloten waren met hun ouders. om op transport gesteld te worden naar Westerbork. Voor dat werk was dat fonds voor bijzondere noden bestemd. De eerste publicatie na de 18 doden, dat was. De Zeven Hoofdzonden van Maurits Mok. Nee, niet de eerste publicatie. Het was de tweede. We hebben toen een, een serie in het leven geroepen. Kooske Tandem. Hoe lang nog betekent dat? En de eerste publicatie, dat was uh, In Memoriam, uh, Duperon en Braak. Een lang gedicht van Roland Halst. En de tweede publicatie, dat was het boek De Zeven Hoofdzonden van Maurits Mok. Dat zei short Lijker naar aanleiding van het werk van Maurits Mok. U hoorde een aflevering van Literama uit 1984... gewijd aan schrijver, dichter en literatuurcriticus Maurits Mok. Redactie Marja Kes en Merel Jong eindredactie Bim Ramaker. Maurits Mok werd geboren in 1907 en overleed op 7 februari 1989. Hij was 81 jaar. En daarmee sluiten we dit uurtje vluchten in het verleden... hier op Radio 1 bij Max af. Annie Romein Verschoor en Maurits Mok waren weer heel even een beetje dichtbij. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur het eerste deel van zo'n heerlijke aflevering... van Zomeravonden van de VPRO... Vannacht met de schrijfster Esther Gerritsen. Heel graag tot zometeen.